Mariette Krol met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte wil na de verkiezingen... niet samen met Forum voor Democratie-leider Baudet in een kabinet. Hij zei dat in tv-programma Op1... naar aanleiding van racistische appjes... die door forumleden zijn verstuurd, inclusief Baudet. Volgens Rutte had hij al niet veel zin om samen te werken met Forum... maar gaan de appjes alle grenzen over. Hij noemde ze onder meer walgeluk. In de vier grote steden zijn de afgelopen maanden honderden dakloze arbeidsmigranten uit Oost-Europa opgevangen, meldt NRC. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, hebben ook arbeidsmigranten recht op opvang. Veel van hen zijn door de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt en die baan was vaak gekoppeld aan een woning. Gedupeerden in de toeslagenaffaire kregen jarenlang geen subsidie voor rechtsbijstand, zegt de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland na eigen onderzoek. Er werd vanuit gegaan dat mensen zelf hun problemen met de fiscus kunnen afhandelen. De advocaatkosten waren daardoor voor eigen rekening. Wie geen geld had voor een advocaat kon zich niet verweren tegen de misstanden. En daardoor bleef ook lang onduidelijk hoe groot de affaire was, zegt een woordvoerder van de VSAN. De lockdown in Duitsland wordt grotendeels verlengd tot en met 7 maart, heeft bondskanselier Merkel aangekondigd... na overleg met de leiders van de deelstaten... De regering mikte eerder op een verlenging tot 14 maart... maar lijkt nu tegemoet te zijn gekomen aan wensen van de deelstaten... die voor een kortere verlenging zijn. De afgelopen middag werd al bekend dat de Duitse kappers... nog voor het einde van de lockdown op 1 maart weer open mogen. Scholen en kinderdagverblijven kunnen ook snel weer open. Daar besluiten de deelstaten zelf over. De meeste winkels blijven in Duitsland gesloten. Het weer opklaringen en vrijwel droog, maar erg koud... Op veel plaatsen is het min 10 tot min 15 graden. Er kan een enkele mistbank ontstaan. Overdag veel zon en lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Yeah.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 These things To keep you happy Maybe get rid of you and Yeah Ritme, Ritme van CFM. You should You Op 106,9. Zie